ADB-verkeersinformatie. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat tussen Afrit Lochem en Badmen... een file van 5 kilometer. Daar is een auto met caravan geschaard. De rechterrijstrook is dicht. En door de voetbalwedstrijd in Heerenveen... staan er files op de A6 van Emmeloord naar Jouren... voor Knopend 4 vier kilometer. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen voor Adelhaske 3. A32 Meppel richting Heerenveen voor Heerenveen Zuid 5 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht staat voor Nieuwebrug 3 kilometer. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt...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 Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur met een belangrijke laatste competitieronde. Wie gaat er als nummer twee de voorronde van de Champions League in? Wie mag er naar de Europa League en wie degradeert er rond kwart over vier, weten we meer. Alle negen wedstrijden in de Eredivisie worden vandaag gespeeld. En met name rond die tweede plaats is het spannend. Heerenveen Feyenoord staat op het programma en ook Excelsior tegen PSV. En wat betreft de Europa League kijken we naar VVV Twente en AZ Groningen. En dan is het ook nog spannend wie dat laatste ticket gaat krijgen voor die na-competitie om in de Europa League te komen. RKC heeft daarvoor de beste papieren op dit moment als nummer 8 speelt uit bij A NAC. Ook Roda zal die wedstrijd geïnteresseerd volgen we moet het zelf thuis gaan winnen tegen FC Utrecht. En ook NEC heeft nog, zei het, een wat theoretische kans spelend tegen Heracles. Belangrijk onderin natuurlijk, wat doet Excelsior tegen PSV? Net al gemeld, ADO, de Graafschap, is die andere wedstrijd waar onderin het heel, heel belangrijk voor is. En is er één wedstrijd, die doet er eigenlijk helemaal niet toe vandaag. een van de negen in Arnhem. Vitesse al geplaatst voor de playoffs voor de Europa League tegen de landskampioen Ajax. We zijn ook nog bij play, nee, geen play hockey. De vrouwen zijn de playoffs al begonnen, maar bij de mannen moet de laatste play-off plaats vergeven worden vandaag. Ook dat is een spannende. Kampong en Bloemendaal zijn twee van de kandidaten, strijden erom in Utrecht. Verder MotoGP en straks in Italië ook de tweede etappe in de Giro d'Italia. Uit de tijd dat Ajax nog wel eens de eerste stond. Feyenoord tweede en PSV derde. We dachten, laten we het ook weer zo'n plaatje uit die tijd erbij halen. China Eastern 9 to 5 heet het officieel, maar morning train, zo werd het bekend. Officieel moet ik trouwens even zeggen dat hij tweede deed van de Giro d'Italia. natuurlijk wordt gereden in Denemarken. He, van Herning naar Herning. Is fiets, hoor. Ja, dat is Edfiets. We gaan het meteen al horen van Sebastian Timmerman. En we gaan eruit kijken naar die wedstrijd tussen Veen en Feyenoord. Zometeen gaan we praten met Bas Tiggler. Eerst even naar de trainer van Feyenoord luisteren, Ronald Koeman. Hij sprak juist met collega Joep Schreuner. Toeval? Dat Ajax nu 1 is, Feyenoord 2, vooralsnog PSV 3. Nou, ik denk dat Feyenoord daartussen staat. is, uh, is, is verrassend. En ook wel een beetje toeval, want uh, dat had niemand verwacht. Dat Ajax en PSV uh, bij de eerste drie staan is, is normaal. Maar dat hebben we aan onszelf te danken. We hebben niets uh, veel gehad. Uh, alleen in wedstrijden zelf nog te weinig. Alleen, we zijn er nog niet. Uh, we hebben gedaan wat we wilden, wat we de doelstelling was, Europees voetbal. Ja, alleen de slagroom op de taart uh, moeten we vanmiddag uh, zien te halen. Maar je hebt zelf verteld, deze week ook, als je kijkt naar de groei van jouw elftal... dan zeg je bijvoorbeeld de wedstrijdinstelling, mentaliteit, het corrigeren van elkaar. Zijn dat de grootste pluspunten? Ja, wel. Ik denk dat we daarin heel erg gegroeid zijn. Dat we meer winnaars in het team hebben gekregen. En uh, oké, okay, we hebben ook in de wedstrijden de afgelopen wedstrijden... hebben we het ook gestaan... Dat we toch de spanning hadden, toch de druk meer dan we gewend waren. Nou ja, nog één keer, maar ook daarin heb ik alle vertrouwen. Je kunt tweede worden. Uh, het leeft in Rotterdam. Maar wat een verhaal rond deze wedstrijd. Dat je bijna niet meer weet. Hoe breng jij nou over op je spelers wat ze moeten doen? Wat, wat heb je gezegd? Wat, wat, wat doe je? Nee, wij, moeten, wij moeten onszelf zijn. Eigen, eigen uh, wij, wij, uh, wij hoeven niet na te denken. Wij moeten winnen. En zo moeten we spelen. Maar ik heb me natuurlijk wel ingeleefd uh, als ik coach van Heerenveen zou zijn. Nou, dat ik houden ook jouw vragen. Stel dat je nou Ron Jans bent. Nou, volle bak vanaf het begin. Uh, proberen de tegenstander te overrompelen en kools maken. En, en dan uiteindelijk de wedstrijd winnen. Nou, en als dat niet lukt, dan, uh, dan maar voor het andere verhaal kiezen. Ronald Koeman, ongelooflijk veel geschreven en gezegd. Uh, voorafgaand in deze wedstrijd over wat Heerenveen moet doen. Winnen, verliezen, gelijk spelen. Uh, Bas Tigler is voor ons in het abel stadion. Bas, eerst maar even over uh, die verkeersopstoppingen allemaal richting het stadion. J Jij bent er in ieder geval. Um, is het al redelijk vol? Je, uh, het stoot nu wel redelijk vol. Ik denk dat mensen die komen zeg maar, van wat verder weg... en echt op die toegangswegen staan waar die files staan... dat is uh, mijn ervaring in ieder geval. Die moeten toch wel rekening houden met een... Vertraging van een minuut of 40. Oké, okay, oké. Okay. Dat kost het. Uh, dan dan even over, over Heerenveen. Uh, we zeiden al uh, winnen, verliezen. Uh, spelen ze in ieder geval gewoon in de sterkste opstelling? Ja, kijk, wat Ronald Koeman net zegt. Ook al uh, weet je dat er een soort ontsnappingsklausule is... dat je in de slotfase mag verliezen, zou het gelijk staan. Heerenveen wil natuurlijk gewoon winnen. A, staat dat leuk op de laatste wedstrijd tegen Feyenoord. B, heb je dan een betere Europa League plaats? Dat scheelt drie weken vakantie. Daar zijn spelers over het algemeen ook nog wel gevoelig voor. Uh, ja. Ik begrijp wel dat je vroeg of laat denkt, ja, we willen Europees voetbal. Dus als ik daarvoor moet verliezen, dan doe ik dat maar zo onopvallend mogelijk. Maar dat is natuurlijk niet hoe een sportman in elkaar zit. Je wil in eerste aanleg winnen. Ja, er dat... nog, nog, nog een raar verhaal ook nog even doorheen. Iets over, over het fair play klassement. Dat is er ook weer een soort ontsnappingsclausule, Ja, er zijn uh, drie. Er wordt Europees een fair play-classement uh, bijgehouden. Uh, dus uh, de landen die bovenaan staan, de drie beste landen van die lijst die krijgen een extra Europa League plaats. Uh, Nederland is één van die drie landen. En op de lijst van Nederland staat Heerenveen uh, bovenaan. Dus die zijn eigenlijk de ploeg die daar ook nog aanspraak op zouden mogen maken. Dus dat wordt heel merkwaardig. Daar kan dan Twente, dat iets lager staat, zou Heerenveen zich rechtstreeks plaatsen ook weer aanspraak op maken? Maar zelfs Excelsior nog stel dat Twente wel Europees voetbal op eigen kracht haalt. Dus het is een hele merkwaardige ontknoping. Ik geloof dat Ajax er overigens ook nog tussen staat. Maar goed, die zijn al verzekerd van Champions League natuurlijk. Ja, en Feyenoord het zal vandaag toch voelen als een soort thuiswedstrijd met zoveel aanhang. Ja, als ze allemaal een kaartje hebben kunnen laten zien... En door de controles uh, zijn gekomen, dan zitten ze hier. Nee, nou ja, kijk, het is met Feyenoord zo. Je bedoelt natuurlijk ook dat Heerenveen mag verliezen. Dus dat het publiek misschien achter Feyenoord gaat samen. Maar nogmaals, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Het goede van Feyenoord is dat Feyenoord waar het ook speelt in Nederland altijd heel veel fans op de been brengt. Omdat er nou eenmaal ook in Groningen, Heerenveen, uh, Assen en Emmen mensen wonen die voor Feyenoord zijn. Oké, okay, we gaan het zo allemaal meemaken. Vanaf half drie dus in Heerenveen, het Aabelenste Stadion. Heerenveen tegen Feyenoord. En dan gaan we naar die andere club die op die tweede plaats mag hopen... maar mede afhankelijk is van wat daar er gebeurt bij herenveen Feyenoord. We hebben het dan over PSV en Excelsior. Daarvan is het belang ook duidelijk, die wedstrijd. Want die moeten, die moeten, want anders zijn ze geredeerd. Misschien nog wel Europees voetbal, dan overigens via die, die Fair Play Cup. Maar daar gaan we het maar even niet over hebben. Eerst gaan we even luisteren naar Jeroen Stompors... die vlak voor deze wedstrijd spreekt met PSV-trainer Filip Cocu. Ja, het is niet alles zo makkelijk, hè, Jeroen Boudestein winnen. Verwacht je een moeilijke wedstrijd? Ja, sowieso de omstandigheden zijn natuurlijk uh, wat lastiger. Het kunstgrasveld is anders voetballen. Het is een relatief klein veld. Dus uh, ja, daar moet je goed mee omgaan. Dit is je laatste wedstrijd. Hoe voelt dat? Ja, niet anders dan de andere wedstrijden. We hebben ons goed voor kunnen bereiden op de wedstrijd. En uh, nou, de belangen zijn nog groot, dus uh, we zijn vol uh, geconcentreerd op de wedstrijd. Vond je het leuk eigenlijk de afgelopen maanden hoofdtraining zijn van PSV? Ja, dat is me goed bevallen. Ja? Ja. Dus we zien je nog een keertje terug als hoofdtraining hier? Ongetwijfeld. En nu weer terug uh, naar de A-junior. Is dat helemaal rond of is er nog een kans dat je assistent wordt? Nou, ik ga wel de A-1 uh, van PSV doen. Uh, nou, wat voor een rol ik precies bij uh, PSV1 ga, ga invullen... Dat, dat, moet... dat ligt een dikke advocaat. Dat ligt nog aan, uh, aan de situatie die gaat ontstaan. Maar uh, het, ik ga me wel op de A-1 richten in ieder geval. Weet je er even iets meer van? Is advocaat is dat nou rond? Is dat al duidelijk? Nee, nee, het is niet duidelijk en het is niets definitief. Dus even afwachten nog. Goed, spannende wedstrijd hier. PSV moet gewoon winnen. Hou je nog rekening mee wat er in Friesland gebeurt? Nee, we gaan hier gewoon van start om die wedstrijd te winnen. En het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat we zelf de drie punten halen. Ja, natuurlijk, dan na de wedstrijd dan, dan zullen we kijken wat er in Friesland gebeurd is. Het lijkt wel heel vervelend om zo afhankelijk te zijn he, van, van zo'n wedstrijd. Ja, dat is ook niet prettig voetballen. Maar ja, aan de andere kant uh, hebben we natuurlijk zelf, uh, onszelf in deze situatie gebracht. Dus dan moeten we ook niet naar anderen kijken. Laten we ons met ons eigen spel bezighouden. Dat, dat is denk ik het belangrijkste. En met een Heer oog, Heerdeveen in de gaten houden. En wie weet, kom je als winnaar van het Veld hier. Ja, hoop op, uh, op een goed resultaat tot het einde van de wedstrijd. Dan word je misschien derde als het uh, misgaat voor jullie in Friesland. Heb je dan toch een geslaagd seizoen? Of hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe voel je dat? Ja, ik denk als we vandaag weer in het afsluiten, dan heb ik in ieder geval een goed gevoel over de slot van de competitie. Helemaal tevreden kunnen we dan natuurlijk niet zijn. We hebben wel de beker gewonnen, maar het streven is toch Champions League voetbal halen. Dus laten we nog even slag om de arm houden of dat gaat lukken. We gaan even praten met de man die daar voor ons zit. Even te Napel. Even het goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, voor Excelsior is het heel duidelijk. Dus, uh, voor PSV is het toch een beetje een rare sfeer natuurlijk. Want die, die zeggen wel, ja, we kijken niet naar, naar Herenveen. Maar dat doen ze natuurlijk voortdurend. Hè. Ja, natuurlijk doen ze dat inmiddels eh. transistorradiootjes... Of een app op je mobiele telefoon, geloof ik, heet dat, hè? Ja, ik kan allemaal. We houden hierbij even. Ja, we houden hierbij. Okay. Ja, ja, ja, ja. Goed, ik heb nou een radio op, hoor, dus ik hoor ja. alles. Ja, goed. Als Herenveen wint, kan PSV ook nog gelijk spelen voor de tweede plaats. Zo, zo zit het allemaal. Maar normaal gesproken, Excelsior PSV, als je de ranglijst bekijkt... dan moet PSV hier natuurlijk gewoon simpel winnen. Maar dat dacht vijf jaar geleden AZ ook hier op Bouwenstein. Toen het kampioen zou kunnen worden op die krankzinnige laatste zondag. En eh, ja, toen gebeurde het niet. Toen, toen werd PSV trouwens kampioen. In Eindhoven tegen Vitesse. Mooie zondagmiddag, nu ook weer. Ja, PSV heeft de sterkste opstelling. Uh, uh, alle verdetten zijn aanwezig. Dries Mettens is jarig vandaag. Heeft 20 goals gemaakt, waarvan 3 tegen Excelsior. In de thuiswedstrijd 6-1. Kortom, ja, je, je moet er gewoon vanuit gaan dat, uh, dat PSV hier gaat winnen. En dan maar wachten wat er in Heerenveen uh, gebeurt. En Excelsior, ja, dat is maar bij één ding gewaard. Winnen en afwachten wat er in Den Haag gebeurt. En als Excelsior degradeert, dan heeft ze natuurlijk ook aan zichzelf te wijten. Goed voetbal, maar slechts 27 doelpunten voor. En als je nu de drie aanvallers bekijkt. Kijk, Tim Vinken, Jason Oost en Luigi ja. Bruins. Die hebben samen maar twee doelpunten gemaakt. Nou, dan weet je het wel. Overigens misschien nog wel aardig. Vorig seizoen werd het 2-3. Toen was scheidsrechter Danny Makkerly. En die vervangt vandaag de zieke Richard Liesveld. Die is er dus ook weer. En toen werd de wedstrijd nogal uh, ja, eindigd in een turbulente slotfase. Met twee penalties in de blessuretijd. 2-2 door de Graaf. En die is er wel bij vanmiddag. En 2-3 werd het toen door Dutschak. Maar laten we gewoon om half drie naar een lekkere pot voetbal kijken. En we zien wel wat er gebeurt, toch? We horen jou, uh, Evert. We zijn op een heleboel velden, maar we zullen jou ongetwijfeld veel horen bij Excelsior tegen PSV. En u hoorde net de PSV-trainer Philip Cocu en uh, John Lammers van Excelsior. Uh, misschien wel zijn laatste wedstrijd, misschien niet. Jeroen Stompers praat erover met hem. Uh, een spannende dag. Uh, jouw laatste wedstrijd? Nee, maar we hebben ook nog een competitie. Dus je gaat ervan uit dat je wint vandaag? Nou, daar gaan we in ieder geval alles, uh, alles voor doen. En uh, op het moment dat je zegt van het is je laatste wedstrijd, vind ik het heel makkelijk, dan geef jij je jij gewonnen. Uh, ik heb ook aangegeven, uh, het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Ik vind PVV heel veel kwaliteit hebben. Maar uh, wij zijn niet één keer weggespeeld na de winterstop. Dus we hebben gewoon kans om deze wedstrijd te winnen. Is dat ook de reden waarom het geluk lukken? Omdat jullie eigenlijk gewoon best leuk voetbal spelen steeds. En mooi voetbal. En aanvallend voetbal. Ja, alleen we maken het net niet af. En dat heb ik ook gezegd, dat is een kwestie van geluk. Dat is een beetje uh, de ervaring die sommige spelers nog niet hebben. Nou, laten deze, deze wedstrijd een keer meezitten. En kijk je dan ook nog met een schuin oog naar die andere wedstrijd ADO de graafschap? Want, of, of ben je bang dat dat uh, niet, niet gaat op de manier zoals het zou moeten misschien? Nee, nee daar ga ik mij helemaal niet mee bezig. Daar heb je geen enkele invloed op. Je hebt alleen maar invloed op wat hier gebeurt. En hier kun je dingen veranderen. Uh, ik ga er uit uh, en dan hoop je dat, uh, dat ADO zijn sportieve plicht doet. He, die wil ook wat goed maken naar zijn eigen supporters toe. En, en wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Excelsior twee punten achterstand dus op de graafschap. Ze moeten winnen om in ieder geval niet te degraderen. En dan nog zijn ze afhankelijk wat de graafschap doet uit tegen Ado. We gaan vooruit kijken naar een andere wedstrijd die straks om half 3 gaat beginnen. AZ tegen FC Groningen. En die houtkamp is onze man ter plekke. En uh, die ja, Groningen natuurlijk een dramatische tweede seizoenshelft. Dus een walk over straks voor AZ. Nee hoor, dat denk ik niet. Pieter Huistra, ja, tot op het laatste wil die knokken. Hè? En acht... Plaatsen ...lager dan vorig jaar. Nu de dertiende plaats met 37 punten FC Groningen. Wel wat problemen met Kieftebelt die geschorst is. Enevolse, Kwakman, uh, Johansson en Van Dijk die geblesseerd zijn. Maar alle ogen zijn toch meer gericht op AZ. Want AZ moet eigenlijk gewoon winnen. Want dan uh, zijn de Alkmaarders op zijn minst vijfde. En als PSV dan geen tweede wordt... ...dan is dat dus uh, sowieso voldoende voor direct Europees voetbal. Dat verdienen ze ook wel een beetje na een heel mooi seizoen. Waarin uh, AZ het de afgelopen weken natuurlijk wel heeft laten liggen. Zo lang bovenaan gestaan. Uh, ja, ze verdienen het eigenlijk wel een beetje. Twee punten dus achter Heerenveen met 62 punten op de tweede plaats. Uh, AZ speelt met uh, uh, Johan Berg-Gubbundzon en Erik Valkenburg onder andere. Rasmus Elm is terug. De kerstverse vader. En men is echt uh, gebrand om ook de laatste thuiswedstrijd niet verloren te laten gaan. Beter gezegd gewoon te winnen. Want AZ heeft uh, dit seizoen geen wedstrijd verloren in het eigen stadion. Dat uh, weer vol zal zitten vandaag met zo'n 17.000 mensen het uh, Avalstadion. Onder leiding van Paul van Boekel. En dus uh, over 10 minuten zal er ook een beetje gekeken worden hoor, naar Herenveen uh, Feyenoord. Maar het allerbelangrijkste is dat er zelf thuis gewonnen wordt van uh, FC Groningen. En overigens dat rare gedoe met die uh, fair play... Dat ver play ticket. Uh, AZ staat op de vijfde plaats en het verschil met Excelsior is 200ste punt. En men weet absoluut niet hoe je dat allemaal moet gaan berekenen en daar houdt men zich ook verder niet mee bezig. Maar uh, dat zou zelfs ook wel betekenen dat eventueel AZ via die uh, manier uh, zeker is van Europees voetbal. Maar ze gaan ervan uit, gewoon winnen van FC Groningen, dat moet eigenlijk voldoende zijn. Geen overtredingen dus van az spelers Nee, nee, dat denk ik niet. <laughs> Tweehonderdste ste punt in het fairplay-klassement. Uh, dan gaan we eens even praten over VVV Twente. VVV heeft geen belang buiten in vorm blijven... want die moeten de na-competitie gaan spelen natuurlijk. Die moeten zich gaan proberen te handhaven. En Twente, Frank Wielaert... ja, dat is toch wel de grote verliezer van de afgelopen week. Uh, kunnen die het nog opbrengen, denk je? Want ze zijn ook nog eens van iedereen en alles afhankelijk, hè? Dat is zeer zeker zo. Er is geen andere optie dan het nog één keer opbrengen. Lijkt mij in ieder geval. En dan hebben ze nog het geluk dat ze tegen VVV spelen. Want in de geschiedenis hier pas één keer verloren. Dat is natuurlijk met dat soort scenario's gaan spelen. Zeker als speler in je achterhoofd. ...is dat het noodlot over jezelf uh, afroepen. Maar ja, Twente heeft maar één optie en dat is winnen. En dan bidden dat er in Alkmaar uh, niet gewonnen wordt door AZ. En dan schuift het in ieder geval een plekje op. En dan moet het nog weer verder bidden dat Feyenoord tweede wordt. En dan hebben ze rechtstreeks Europese uh, voetbal gehaald. En uh, dat is ongeveer het scenario wat, wat hier uh, speelt. En uh, daarmee hebben ze ook nog De Jong niet aanwezig, want die is ja. uh, ziek. Dus uh, de topscorer is er niet bij. Voor hem speelt Plet. En uh, de andere wijzigingen zijn bij uh, Twente dat Tindalli is, uh, op de bank zit en dat Kuiper voor hem speelt. Shatley is terug en uh, John is er dan daarentegen, Ola John is er dan weer niet bij. Voor hem speelt dan toch weer Bayrami. Dat zijn dan de drie aanvallers Shatley, Plet en Bayrami. Daarachter speelt Landsaat met Ver en uh, Brahma. En achterin Douglas en uh, Wischerof. En dan heeft Twente natuurlijk ook nog het een en ander in de melk te brokkelen bij die Fair Play Cup. En uh, zullen we vandaag dus mogen verwachten dat Douglas, als hij een overtreding maakt... niet direct uh, boos wordt op de scheidsrechter, dan wel op zijn tegenstander... maar de heren een knuffel gaat geven, zo gauw hij uh, uh, iets verkeerd doet. En dat daarmee voorkomen dat hij een gele kaart gaat krijgen. Want dat kost puntjes. En de puntjes die zijn keihard nodig. Want we hebben net gehoord dat de verschillen piepklein zijn voor die fair play cup. Maar Twente is het vooral winnen. En dan kijken naar al die anderen. En hopen dat het misschien een vijfde plek wordt. Want daar, ja, net zoals AZ daar recht op heeft, heeft Twente daar natuurlijk ook wel een beetje recht op. Oké, okay, um, daar gaan deze wedstrijden allemaal volgen, Want wij kunnen het Fair Play Club klasse niet bijhouden. Nee, de nee, nee, nee. Virtuele fair play-club klasse wie daar in de tikken. Dus dat houdt u volgens te goed. Ja, we gaan weer eens even kijken naar de situatie onderin. Uh, John Lammers van Excelsior sprak Montreal. Natuurlijk kunnen wij winnen van PSV. Uh, de achterstand van Excelsior op de graafschap is twee punten. Gelijkspelen spelen voor de graafschap. Zou in principe al voldoende zijn uitige Ado. Het doel zal dus een stukje beter van de Doetinchemmers. Maar ik verwacht daar, zet van de Maden een wedstrijd. Nou ja, uh, opgestroopte mouwen. He. Dat gaat hartig te daar. Ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren aan de kant van de Graafschap. Ze zijn er niet helemaal gerust op hoor. Ze knijpen hem echt wel een klein beetje. Ik ben de afgelopen dagen vrij veel in Doetinchem geweest. En de Graafschap is er absoluut niet zeker van dat het allemaal goed gaat aflopen. Er is één scenario voor de Achterhoekse club. Dat zal fataal zijn. Een nederlaag hier in Den Haag en een overwinning van Excelsior op PSV. Dan degradeert de graafschap rechtstreeks naar de Eerste Divisie. Net als in 2003, net als in 2005 en ook net als in 2009. Wat dat betreft zijn ze het natuurlijk wel gewend in Doetinchem. Aanvoerder Meijer is er niet bij. Hij is geschorst. Lion Kaak, een jonge speler, is zijn vervanger op het middenveld bij de Graafschap. En er staat opnieuw, net als afgelopen woensdag, een piepjonge achterhoede. Gemiddeld 21 jaar oud. En ik vraag me een beetje af of dat wel zo verstandig is als vanmiddag de spanning maximaal is bij de ploeg van Richard Roelofsen. Er staat toch behoorlijk wat druk op dit soort jonge spelers. Evers, Jansen, Van de Pavert, die dit niet echt gewend zijn. Goed, Ado Den Haag, alles behalve een goed seizoen natuurlijk. Vorige week, ondanks de 5-0 nederlaag bij PSV, wel veilig. Dus zij kunnen voor eigen publiek vrij uitspelen. En zullen ook, denk ik, gewoon het seizoen willen afsluiten met een overwinning voor eigen publiek. Het zonnetje schijnt in Den Haag. Het is fris. Het stadion loopt langzaam vol. En de scheidsrechter vanmiddag is Wiedemeijer. Richard, dankjewel. En na nou, al dat voetbalgeweld even aandacht voor andere sporten... de MotoGP bijvoorbeeld, Hans van Loosenoord, Estoriel... want de grote jongens zijn onderweg. Ja, de grote jongens zijn al uh, iets over de helft van de wedstrijd. En ja, het lijkt bijna een herhaling van zetten van vorige week toen ze in Gerest te gast waren. Nu dus in Portugal met Casey Stoner aan de leiding. Vlak daarachter Gorgo Lorenzo. Het lijkt wel alsof die twee motoren aan elkaar vastzitten zoals ze over het circuit rijden. Derde Dani Pedrosa en dan een gat ten opzichte van de vierde plaats. Daar rijden: Dovizioso en Kel Crutchlow. Een bijzonder spannende wedstrijd hier in Portugal. De eerste race uh, in Qatar werd gewonnen uh, door Lorenzo. De tweede door Stoner. Maar ja, Stoner heeft af en toe last van opgepompte armen, zoals dat heet. En ja, misschien gaat dat Euvel zich nu wel weer voordoen... hier in die grote prijs van Portugal. Want hij heeft zich in de tussentijd niet laten opereren... en probeert op allerlei andere manieren om fysiek weer wat sterker te worden. Dani Pedrosa was de winnaar vorig jaar. Hij heeft het grote voordeel dat hij de hoogste topsnelheid kan halen van het drietal... dat op dit moment om de leiding knokt. En dan nog even Valentino Rossi. Hij rijdt op dit moment op de zevende plaats... en is op dat moment dan ook de beste Ducati-rijder in deze race... En dat heeft hij tot nu toe dit seizoen niet kunnen presteren. En dan nog een klein Nederlands succes mogen we melden. Gistermiddag heeft Scott de Roe, de 16-jarige inwoner uit Nijkerkenveen... voor de eerste keer een de wedstrijd gewonnen in de Red Bull Rookies Cup. Hier ook op het circuit van Estoril. Dat is een klasse voor jong talent. En dat is goed nieuws voor het Nederlandse wegracekamp. Nog 13 ronden te rijden in de MotoGP op het circuit van Estoril. Zo wordt er in aandacht voor de mannenhockeyers. Kampong tegen Bloemendaal om de laatste play-off plaats. De dames zijn inmiddels begonnen aan de play-offs. Gisteren was daar de eerste halve finale-wedstrijd. Waar We er eh, vandaag de tweede halve finale-wedstrijd. Lara heeft zich inmiddels geplaatst voor die finale. Want Lara won met 2-0 van SCHC. Komt daarmee op een 2-0 voorsprong. En eh, speelt dus sowieso de finale van die play-offs. Amsterdam eh, heeft verloren met 3-1 in Den Bosch. betekent dat die stand daar 1-1 is geworden in de halve finale. Aanstaande woensdag is daar de beslissende derde wedstrijd... tussen Den Bosch en Amsterdam in Den Bosch. En voordat wij straks in dat competitiegeweld de laatste ronde losgaan... krijgt u van ons ook de mededeling dat oud-bondscoach George Knobel... op 89 jaar geleefd is overleden in zijn woonplaats Roosendaal. Knobel was tussen 74 en 76 bondscoach van Oranje. Er was toen een groot conflict onder zijn leiding... stapten de PSV'ers Willy van der Kuilen en Jan van Beveren... boos uit de nationale selectie destijds... door een machtsstrijd met de Ajax-spelers uit die tijd in de ploeg. Volgens Knobel was er maar één reden voor de boosheid bij de PSV'ers. Het was gewoon een kwestie van, van, van jaloezie. En van onbegrip van waarom wint Ajax alles en wij niks. Het ging zuiver op een bepaald moment rechtstreeks tussen Van Beveren en Kruijff. Van Kruijff was dan toch de onbetwiste man. Dat was een verklaring die George Knobel later aflegde. Hij was ook coach van Ajax, hij was coach bij RBC, MVV, Baronie. Um, uh, Tijd om even uh, terug te kijken op die periode. Everton Napel, jij ja, zit in afwachting van Excelsior PSV... maar um, wij noemden net dit conflict. Uh, is dat een, een belangrijk iets wat altijd bij Knobel zal blijven horen, zeg maar? Is dat het eerste waar je aan denkt als je aan George Knobel denkt? Ja, dat ook, maar ook zijn uh, periode bij Ajax. En daar speelde ook de naam Johan Cruijff weer een rol. Want uh, Knobel kwam van MVV naar Ajax en hij kwam in een verdeelde groep terecht. Het conflict uh, met uh, Cruijff en, uh, en Keizer. Keizer werd toen uh, tot aanvoerder gekozen. Cruijff werd weggestemd en Cruijff koos toen om uh, naar Barcelona te gaan. En uh, ja, die groep viel totaal uit elkaar en, en Knobel paste gewoon niet bij Ajax. Daarna is hij nog naar, uh, naar Hongkong gegaan, naar Seiko Hongkong. Met veel oud-verdet. Veel oud is ook. En de laatste jaren heeft hij doorgebracht van scout onder andere voor... Uh... Voor wat clubs in het, in het Brabant. Ik heb hem een paar jaar geleden nog een keer ontmoet. En met hem nog eens teruggeblikt op die periode. En hij maakte toen nog mij een, een, een trieste, een verzuurde, indruk. Een, een onbegrepen man. Hij is 89 geworden. En hij rustte in vrede. K kan je wel zeggen dat het een eigenlijk hele emabele man was... die, die misschien wel iets te, te, te aardig was voor het voetbal? Nee, nou, maar hij was een uh, gewezen militair. Dus hij uh, hield echt, uh, echt wel van regels en zo. Maar uh, de, de, de Amsterdamse verdedette pikte gewoon... Een, een, een provinciaal uit Brabant niet, iemand die succes had met NVB... met Brokamp, met Bonfrère en ook met Johan Dijkstra. Dat was toen een hele goede ploeg en hij was misschien wel de verkeerde keus voor Ajax. Ja. Nou, een, uh, dank voor jouw toelichting op dit moment, uh, Evert. Oudsbondscoach, dus, Sjors Knobel, op 89 jaar leeftijd overleden... in zijn woonplaats Roosendaal. Radio 1, het NOS-journaal. Al drie de hoofdpunten met Ewan Thiel. Hi. Voor het lijsttrekkerschap van het CDA hebben zich uiteindelijk twaalf mensen gemeld. Zes van hen worden morgen gepresenteerd als officiële kandidaat. Bekend is dat minister Spiets, staatssecretaris Bleker, fractievoorzitter van Haarsma Buma en kamerlid van Torenburg meedoen. Ook de leden Wintels en Wesseling hebben zich aangemeld. Of dat ook de zes zijn die morgen worden gepresenteerd is nog niet duidelijk. Bij een jongen van 17 uit Quinshul in Zuid-Holland is een grote partij nepwapens gevonden. Hij had onder meer zwaarden, knuppels, balletjespistolen, een luchtdrukpistool, een riotgun, een kruisboog en diverse messen. Allemaal nep, bleek later, maar wel verboden omdat ze te veel lijken op de echte wapens. Een forse korting op de salarissen van ambtenaren in Roemenië wordt teruggedraaid. In 2010 moest Boekarest fors bezuinigen om een lening van het IMF te krijgen. De ambtenarenlonen gingen toen met een kwart omlaag. Omdat het economisch weer wat beter gaat, krijgen de Roemeense ambtenaren er in juni weer 8% bij. En later komen de lonen weer terug op het oude niveau. Vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Volgens de peilingen gaat zittend president Sarkozy... het afleggen tegen de socialist Hollande, maar het is wel erg spannend. Rond het middaguur lag de opkomst op 30 procent. Iets minder dan bij de presidentsverkiezingen van vijf jaar geleden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de Door de voetbalwedstrijd in Heerenveen... is het nog druk op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Voor knopend Jouren staat drie kilometer file... De A7 richting Heerenveen voor Oude Haske, 3. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 3 kilometer. Daar wordt aan de weg gewerkt. Op de A28 Zolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoop het Hoevelaken, 7 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Daarbij is een lading grind op de weg terechtgekomen. De rechterrijstrook is dicht. Een lange ronde langs de velden. Alle negen wedstrijden in de Eredivisie staan op het punt van beginnen of zijn zojuist begonnen. We beginnen in het Avalenstra stadion. Heerenveen tegen Feyenoord. Bas lucht. Onderweg een handvol seconden. De aftrap van de Heerenveen geweest met twee elftallen die er hetzelfde voor staan als afgelopen woensdag. Geen wijzigingen. Dat betekent dus schaken opnieuw de spits bij Feyenoord. Daar gaat nu een bal naartoe. Maar die komt er niet aan de pas. Komt wel voor de voeten van C7 vanaf de linkerkant. Maar die laat zich door Kunst de bal van het brood eten.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 Dan weet je zeker dat je tweede bent en vooral de Champions League speelt. Wordt het voorzichtig vanaf het begin of wordt er gewoon gevoetbald in het begin? Dat is de grote vraag. Noordveld, de keeper, die trapt een bal naar voren. Dos nog altijd met masker verliest in de lucht. Van de vrijdag gaat de bal naar de rechterkant naar Narsing. Daar zit Martens die tussen die tikt de bal terug naar Mulder. Mulder wordt een klein beetje opgejaagd, maar niet echt heel erg. Kan de bal in relatieve rust wegtrappen. Die dan toch van de middenlijn voor de voeten komt van de spelers van de Heerenveen, Elm. En aan de linkerkant de linksback Breuer die dat er eigenlijk alweer een hele poos staat. Nu gezelschap krijgt van Klaas. En ogenblikkelijk een slordige paas geeft. Die wordt opgevangen door Feyenoord op het middenveld. Bakal speelt ook weer de bal in de drukte. Dan moet Vlaar ingrijpen. Dat doet hij. Met twee ferme stappen is hij als eerste bij de bal. Maar zijn trap naar voren wordt niet door een van de Feyenoorders gecontroleerd. Maar komt voor de voeten van de speler. Die nu nog Herenveen speler is. Maar volgend jaar Feyenoorder. Derrel Janmaat moet ook voor hem gek zijn. Je zou zelfs nog kunnen zeggen als trainer. Moet je dat in zo'n wedstrijd wel willen. Ja. Om die op te stellen. Maar hij staat er. 0-0, anderhalf minuut onderweg. Herenveen, Feyenoord Ik ben. Ongelooflijk benieuwd. Logisch is het allemaal wel bij Excelsior PSV even te napel. Want die hebben allebei maar één doel. Winnen. Winnen, zo is het. Het <laughs> is nog altijd 0-0 na 2,5 minuut. Met balbezit nu voor PSV. Bauma trapt de bal naar voren. Maar trapt hem over de zijlijn. PSV met uh, de vaste opstelling. Met uh, Lens in de spits. Met Mertens. De topscorer van de linkerkant. En Wijnaldum van de rechterkant. De balbezit nu voor Excelsior met Nieveld. Een van de twee centrale verdedigers. Schenkeveld de ander droeg ook een masker. Maar mag dat niet van zijn trainer. Want die vindt dat hij daar uh, hinder van ondervindt. Last van heeft. En dus geen masker op. Bruins nu de linkeraanvaller. Maar in een vrije rol met uh, De Graaf. Speelt de bal dan naar Jason Oost. Jason Oost in de middencirkel. Van de bal afgespeeld door Strootman. Waarvan het even onzeker was of hij van de partij zou zijn. Nou hij staat gewoon in de opstelling. Hutchinson de rechtsachter. Die sinds het bewind van Koku en Faber de plek heeft overgenomen. Van Mano heeft gespeeld Lens dan en een korte combinatie, Labiat, nog altijd op de helft van Excelsior. Misschien nu een uh, paas van, uh, een van uh, Bauma. Bauma naar Strootman. Strootman zou kunnen gaan schieten, dat doet hij ook van afstand. Maar de schot gaat naast het doel van Wesley de Ruiter. En zo blijft het op het uitverkochte Woudenstein voorlopig 0-0. Het uh, AFA-stadion dan in Alkmaar. AZ tegen Groningen en die houtkamp. Altijd een gezellige, ge gezellige sfeer, moet ik zeggen. Vier minuten gespeeld, 0-0 de stand. De Vrije trap voor AZ. Uh, gelijk opgaande strijd. Uh, Groningen al een paar keer in aanval geweest, maar nu een vrije trap. Vanaf een meter of 35, uh, maar dan komt Elm altijd naar voren. Die zo nodig gemist werd vorige week in de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar nu weer terug is als kerstverse vader en uh, wat nachten goed slapen. Hij staat er klaar voor, maar het zal moeilijk zijn om die bal er van hieraf in te schieten. Hij schiet de bal ook in de muur. De bal wordt dan breed gelegd op Maher. Maher kijkt naar buiten. Hij kan gaan schieten met links en schiet de bal in de handen van uh, de keeper Luciano. Die de bal nu meteen buiten speelt, omdat er een blessure is. Ik dacht bij uh, Kapelhof, die uh, daar ligt. Of is het. Uh, nee, het is uh, Bakuna, de rechtsback. Sinds kort. Uh, hij speelt dus rechtsback. De eigenlijk topscorer van FC Groningen. Maar uh, de rechtsback-positie, daar kan hij ook uh, heel redelijk aan. Goed, het staat 0-0. We hebben ruim vijf minuten gespeeld. Belangrijke wedstrijd natuurlijk voor AZ. Voor Groningen staat er niets meer op het spel. Behalve dan de spreekwoordelijke eer. En die zullen ze vast wel hoog willen houden in Groningen in Alkmaar. Tegen AZ, waar het na 5,5 minuten spelen nog altijd 0-0 staat. VVV Twente. De grote vraag is: wat kan Twente, Frank Wielard? Nou, ze moeten aanvallen. Dat mag ook allemaal van VVV in de eerste vier minuten van dit duel. Het is nog 0-0. VVV heeft namelijk als belangrijkste taak heel blijven geen rode kaart te pakken. Want dat telt allemaal voor de na-competitie waarin ze gaan spelen vanaf komende donderdag. Om te beginnen tegen Kambuur. En vandaag is. Uh, dat dus de taak van de thuisploeg. En Twente moet daar dan doorheen gaan uh, voetballen. Heeft in de openingsfase eigenlijk als enige nog maar uh, de bal gehad. Nu moet het zelfs even helemaal achteruit. Te zachte terugspeelbal in de richting van Michailov. Is het en voor die vandaag weer in de punt van de aanval speelt bij VVV. Die de doelman van Twente een klein beetje onder druk zet. Die moet de bal over de zijlijn spelen. Dus kan VVV toch even op de helft van Twente verschijnen. Slijding uh, gemaakt daardoor uh, Landstad. Bal voorgebracht bij de eerste paal weggewerkt. En dan moet Twente er weer afkomen met Shatley. Shatley in een combinatie met Ver. Ver middellijn oversteken. En linkerkant Shatley aanspelen. Even op de counter FC Twente. Dus wat minder VVV'ers om mee af te rekenen. Forstermans tegenover Shatley. Shatley schieten. Korte hoek. Gentenaar ziet de ballen net gaan. Het is de eerste mogelijkheid van dit duel. Het is duidelijk. Twente gaat aanvallen. VVV gaat verdedigen. Dat is ook logisch. Want Twente moet winnen. De strijd onderin. Ado tegen de Graafschap. Richard van der Made Vijf minuten zijn we onderweg. In Den Haag nog niet veel gebeurt. Graaf zal het meeste balbezit in de beginfase. Een gelijkspel genoeg voor de Achterhoekse club om de na-competitie te halen. Jury Roos aan de bal nu op de helft van Ado. Vorige week was hij nog geblesseerd. Maar hij is er weer bij. En Ado Den Haag neemt nu over in de middencirkel met Immers. Paas de bal naar Elbus. Elvis probeert Vicento dan te bereiken. Die vandoor ging aan de linkerkant. Maar de winter kan dan snel uit zijn goal komen. Op de bal op te rapen. En rolt hem dan vervolgens uit naar Wormgoor. Wormgoor iets wat zenuwachtig. I don't know. Gestart speelt de bal weer terug naar uh, Immers. Of naar uh, de winter moet ik zeggen. En via Evers dan de opbouw van de Graafschap. Aan de linkerkant van het veld met de Leeuw. Die raakt uh, de bal daar kwijt. En dan een uh, vrije trap denk ik voor uh, Ado Den Haag. Dat is inderdaad het geval aan de rechterkant van het veld. Ado Den Haag met uh, Lex Immers weer terug naar een schorsing. Ook in de basis vanmiddag Rado Savoljevic op het middenveld. En Ado bouwt nu opnieuw op aan de linkerkant met uh, Vicento. Wordt uh, verdedigd door uh, Jochem Jansen. Een van de jonge spelers vandaag achterin in het elftal van de graafschap twee ervaren verdedigers op de bank toch wel wat opvallend Moeslounalban Toklu en Jan-Paul Says, die hier zijn carrière begon ook uh... Geboren in Den Haag. Hij uh, kan er misschien in de loop van deze wedstrijd natuurlijk nog inkomen. Maar begint op de bank nu een aanval weer. Van Ado met Vicento speelt de bal via Kaak. Die vandaag in de basis staat bij de Graafschap over de achterlijnen. Dus krijgen we een corner. De eerste in de wedstrijd voor Ado Den Haag. Zes minuten zijn we onderweg. 0-0. Weinig nog gebeurd in deze wedstrijd. Tot nu toe. Je zou het bijna vergeten. Maar het sprookje van Waalwijk duurt ook maar voort. Moeten ze wel een goed resultaat halen bij NAC. Arno Vermeulen. Ja, als ze winnen, dan weten ze zeker dat ze in die play-offs mogen spelen. RKC Waalwijk. En iedereen zal het ook uh, verdiend vinden op uh, grond van het spel... dat ze dit seizoen hebben laten zien. Uh, nu zijn ze trouwens in aanval met Snow. Maar zijn paas is niet uh, helemaal goed. Het is eigenlijk een rustig begin van deze wedstrijd tussen NAC en RKC. NAC uh, pakt het initiatief. RKC de laatste paar minuten ietsje beter. En één klein kansje was er voor NAC voor Alex Schalk. Hij staat namelijk in de spits. Schalk waaide iets te veel uit zo links in het strafschopgebied en kon toen niet meer schieten op het doel. Want als die kans heeft, dan doet hij dat altijd. Dus dat ene kansje was uh, weg. Qua uh, personen, Ramos is er niet bij RKC. Met de man met tien gele kaarten. Maar hij is nu geblesseerd. En Bandjar speelt voor hem. En ook Bukari is gepasseerd Ram... Aan de rechterkant in de aanval, dat is het elftal van NAC tegen RKC. NAC heeft geen belangen, maar er is niet veel van te maken tot nu toe. RKC dus veel belangen, want play-offs zou fantastisch zijn. De eerste, de laatste ploeg eigenlijk, die meteen al na promotie in de linkerij kwam te staan. Was NAC trouwens ooit in 2001. RKC kan dat dus nu herhalen. In Alomlo twee ploegen die afhankelijk zijn. Herakles van PSV, Mozas verliezend bekerfinger is toch nog Europa in. En NEC is afhankelijk van een misstap van Roda of RKC. Henkok. Ja, dat is nooit prettig als je afhankelijk bent. Maar ik denk wel dat uh, vele mensen, ik heb ze ook gezien trouwens met een transistorradio hier op de tribune zitten. En de wedstrijd volgen in Friesland. En natuurlijk ook de wedstrijd uh, van, uh, van PSV. Ik ga kijken naar een aanval uh, van Heracles. Die gaat over de linkerkant. Die gaat uh, via de verdediger van de Linden, maar van de Linde Stuit dan op een NEC-verdediger. In dit geval is dat uh, Salesi. Ever ten Apel. 0-1-Dries Mertens. Een heel merkwaardig doelpunt van de jarige topscorer van PSV. 20 had hier. Nu nummer 21. Hij dribbelt eigenlijk uh, vanaf de middenlijn uh, door de verdediging van Excelsior. En via de achterlijn. En dan gaat die bal op een hele rare manier de doel in. Wesley eruit geklopt. En zo is het bij Excelsior PSV 0-1. fijn wordt, want daar heeft het consequenties voor PSV op voorsprong, Bas Stichelen. Ja goed voor Feyenoord dat zei ik al eerder zal gelden. Dat Feyenoord het gevoel heeft dat dat wel de kant van PSV op zou rollen. Dat het hier zelf zou moeten winnen. Voorlopig is 0-0 na 9 minuten aan beide kanten een beste kans geweest. In het begin van de wedstrijd schaken die de bal na een vrije schop. die Heerenveen eigenlijk afsloeg maar weer terug zag komen in het strafgebied. Kreeg hij de bal voor zijn voet. Hij draaide kort om zijn as. En van dichtbij ik denk een meter of 11, 12 schoot hij in de hoek. Maar Noordveld met een prachtige reflex bokste de bal uit het doel mochten er nou nog mensen zijn die zeggen Heeren Feen wil deze wedstrijd verliezen opzettelijk dan heeft in ieder geval de keeper maar ja, dus is een zweet. niet goed opgelet bij die bespreking want hij had echt een prachtige reflex aan de andere kant een kans voor Asaidi die net iets te lang wachtte met schieten. Nu een kans voor Feyenoord en weer Noordveld met een prachtige redding en weer is het schaken trouwens die komt. Vanaf het middenveld door El Amadi wordt weggestuurd. En de volle loop de bal meekrijgt. En hij probeert over Noordveld heen te wippen. Maar Noordveld ligt er weer goed voor. Dit keer redt hij met de voet. En voorkomt dus twee keer een Feyenoord treffen. Daartussendoor dus een geblokt schot van Asaidi In een wedstrijd die eigenlijk best leuk is. 10 minuten al. Even een, even een doelpunt halen in Breda bij NAC RKC. Arno Vermeulen. Ja, goede zaak voor RKC. Want de eerste kans is meteen raak. Het is 0-1 door ten voorde. Het is een paas vanaf het middenveld die prima blijkt te zijn. Want het lijkt even alsof ten voorde buiten spel staat. Want er is helemaal niemand in de buurt. Maar ten voorde mag zomaar doorlopen. Gaat op de doelman af. En dan is hij zo ongelooflijk rustig. Dan stift hij die bal zomaar over de doelman heen. En is het een doelpunt. 1-0 voor RKC. Op dit moment trouwens Van Hulten. Die bij een corner iets ziet dat niet door de beugel kan. En daar inderdaad een penalty voor gaat geven voor Nak. Nou, dan is het begin hier in ieder geval heel aardig met Alex Schalk achter de bal. Kan Nak dus al snel op een gelijkmaker komen. RKC nu nog 0-1. En deze bal gaat links rustig in de hoek. Het is al 1-1. Nak RKC. De, de penalty is dus raken. Maar we gaan naar Richard van der Maarden. Er wordt volop gescoord overal. Ado Den Haag komt in het eigen stadion op 1-0. Een doelpunt van Charlton Ficento met het hoofd de bal vanaf de rechterkant. En Ficento kopt de bal achter Yves de Winter. De keeper van de Graafschap die met een zuur gezicht staat te kijken. Hoe is dit mogelijk? De vrije trap vanaf rechts. En hij komt voor zijn directe tegenstander Jochem Jansen Ficento. En zo leidt Ado Den Haag dus vrij vroeg in de wedstrijd met 1-0 tegen de Graafschap. En dan uh, gaan wij terug naar Henk Kokken. Je zit eindelijk afmaken Henk. Ja, nou ik, laat ik beginnen om te zeggen dat... Er... We hebben 13 minuten hebben gevoetbald en doelpunten zijn hier nog niet gevallen. Wel is NEC er dichtbij geweest, mee via Zeefuit, die de bal van Schöne. Maar uh, Pasveer kon met één handje toch nog even redden. Ik, ben, en ik heb een schot van uh, Koolwijk gezien en NEC is ook nu de meest aanvallende ploeg. Koolwijk probeert die bal naar de rechterkant te spelen, naar voor. Dat is mislukt en dan kan Heracles de aanval uh, overnemen. En die stand van Heracles, dat PSV in elk geval op oorsprong staat... ja, dat is hier wel gunstig ontvangen. Dat merk je toch, dat men hier met een transistorradio op de tribune zit. Dan nog Even die aanval van Heracles afwachten. Die wordt nog steeds weer, die wordt weer teruggespeeld. De bal gaat naar de centrale verdediger Rinstra. Die schuift hem weer breed, precies in de middencirkel... en op de middenstip naar Van der Linden. En je ziet dat alles achter de bal staat bij NEC... en dat er weinig beweging is bij Heracles. Dan gaat hij maar eens een keer weer breed. Na weer naar Rinstra en dan naar die verdediger. Nee, nou is er ingespeeld. Nee hoor. Heracles moet verduren nu even. En in deze fase de bal terugspelen. Ik kijk naar het scorebord. 0-0 en 14 minuten gevoetbald. Nog niks gehoord van Bob van der Tak. Roda EEC tegen Utrecht. Klein belang voor Roda? Ja, nou ja, groot belang kun je wel zeggen eigenlijk. Met het oog op de play-offs. En ook Roda volgt de ontwikkeling in Heerenveen met grote belangstelling. Want als Feyenoord tweede wordt, dan volstaat de negende plaats om de play-offs te halen. En de negende plaats, dat is waar Roda nu staat. Limburgers kunnen ook nog wel achtste worden. Maar nu moet RKC punten verspelen bij NAC. Bij Roda Vormer terug in de basis. Die was geschorst afgelopen woensdag tegen RKC. Toen Roda dramatisch speelde en met 5-2 verloren. En ook Vukovic keert terug in de basis. Hij was disciplinair geschorst na het shirtincident van vorige week tegen PSV. Vukovic uh, in het hart van de verdediging samen met Rob Wielaart. En op het middenveld is er weer plaats voor Roland Delorsje bij Roda. Voor Utrecht... ...staat er niets meer op het spel. De ploeg van Jan Wouters haalde uit de laatste twee wedstrijden... ...thuis tegen NAC en thuis tegen Vitesse maar één punt... En verspeelde daarmee de laatste kans op de play-offs. Geen al je schud vanmiddag bij FC Utrecht. Hij heeft een hamstringblessure en wordt centraal achterin vervangen door Mike van der Horen. En inmiddels heeft Jan Wouters al noodgedwongen moeten wisselen. Want Cedric van der Gun is met een hoofdwond van het veld gegaan. Zijn vervanger Anouar Kali. 14 minuten gespeeld in Carragher, Nog niet gescoord 0-0. Voor de volledigheid gaan we natuurlijk ook even naar Arnhem, de landskampioen Ajax... met wat mensen die mogen spelen tegen Vitesse, naar Niemeijer. Ja, ik zag de champagne zo'n beetje uit het voorhoofd komen zojuist bij een van de Ajax-spelers. Daar trekken van een sprintje. Ja, Ajax, jij ja, feest gevierd hè, deze week, staat op 0-0. Na een kwartiertje spelen in de Gelredome, waar toch nog zo'n 17.000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Die voor Ajax voor alle duidelijkheid geen belangen meer heeft. En eigenlijk voor Vitesse ook niet. Die ploeg staat zevende, valt nu aan en uh, misschien wel een doelpunt. Bal deze bal over, Richard, bij jou. 1-1 is het geworden met dank aan Ado Den Haag. Want Alexander Radosavljeviets kopt de bal in eigen doel voor Ado Den Haag. In de 14e minuut is het dus weer gelijk. Een voorzet vanaf de linkerkant van El Hasnoui. En dan kopt hij hem met een soort zweefduik. Kopt hij hem zomaar achter zijn eigen keeper. De verdedigende middenvelden van ADO. Radulsafeljefiets passeert Coutinho. En zo is het dus weer in evenwicht 1-1. Kort hier gespeeld op de velden. Even alle tussenstanden op een rijtje. Heerenveen Feyenoord 0-0. Excelsior PSV 0-1. AZ Groningen 0-0. VVV Twente 0-0. ADO tegen de Graafschap 1-1. Herakles NEC 0-0. Vitesse Ajax 0-0. En NAC RKC staat op 1-1. Roda U terecht Gaan wij snel even naar Hans van Lozenoort, die de grote motoren voor ons volgt, Hans. Ja, met de finishvlag nu gezwaaid, en het is uh, toch Casey Stoner, die hier de grote prijs van Portugal weet te winnen, voor Jorge Lorenzo en voor Dani Pedrosa. Daar komt de vierde man binnen, het is Andrea Dovizioso, hij verslaat Kel Crutchlow in een rechtstreeks gevecht, en dat is het wachten op Alvaro Bautista, die zou dan de zesde plaats overnemen, en Valentino Rossi in zevende positie, hebben de eerste zeven van het uh, MotoGP Klassement. En door deze overwinning, de eerste van Stoner op dit circuit van Estoril, uh, is het zo dat uh, hij de leiding in de tussenstand voor het wereldkampioenschap overneemt van Gorgo Lorenzo. Dus Lorenzo, tweede achter stoner. Over 14 dagen wordt de titelstrijd voortgezet. Uh, de grote prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. Ook even snel nog naar Gerard de Groot. Een wedstrijd met zeer grote belangen. De laatste competitiewedstrijd voor de play-offs. Kampong tegen Bloemenaal. Er is pas één ploeg definitief uh, geplaatst voor de play-offs. Dat is Rotterdam. Dat maakt allemaal niet meer uit dat die, wat die vandaag doen. Maar Bloemendaal, Amsterdam, Kampong en Pinoké kunnen allemaal nog de play-offs halen. En de belangrijkste wedstrijd daarbij is natuurlijk het duel tussen Kampong en Bloemendaal. Want we gaan er een beetje van uit dat Amsterdam bij SCRC de winst wel kan pakken. En dat ook uh, Pinocchi dat in uh, Wassenaar zal doen tegen HGC. En dan zou je zomaar kunnen zeggen dat de verliezer hier vandaag... de verliezer dus bij Kampong-Bloemendaal afhaakt voor de play-offs. En als Kampong de play-offs haalt dan zou dat voor de eerste keer zijn in de geschiedenis van Kampong. Want uh, zij waren in 85 voor het laatst kampioen van Nederland. Daarna werden de payoff's pas ingevoerd en zij deden nooit meer mee. Bloemendaal daarentegen speelde liefst 16 keer play-offs. Wat dat betreft veel op het spel hier in de Maarschalkarweert in Utrecht... waar het na drie minuten spelen nog steeds 0-0 is. Heerenveen Feyenoord 0-0 met die stand in Rotterdam. Bas, is dat net de stand waar ze allemaal niks aan hebben? Zo is dat. Dus uh, zal er vroeg of laat wel iets gaan gebeuren? Want dat het hier gelijk eindigt, die kans lijkt me eerlijk gezegd heel klein. Het was bijna 1-0 voor Herenveen trouwens zo even. Juricic met een bal met veel gevoel. Die draaide naar de paal, naar de verre hoek. En draaide en draaide. Maar ging uiteindelijk niet binnen, maar centimeters naast. Komt de volgende kans voor Herenveen. Elm wordt weggestuurd door Dost. Maar de kaas is wat hard. Dost uh, of Elm moeten de bal binnenhouden. Dat lukt. Komt bij Narsing terecht. Narsing Asaidi. Die draait naar binnen. Gaat de 1-2 aan. Maar verspeelt dan de bal uiteindelijk in de drukte. De Vrij en Klaasie. Gooi je voor Feyenoord de deur dicht. Feyenoord heeft twee hoekschoppen mogen nemen. Zo golfwedstrijd eigenlijk best op en neer. Maar ja, dat wil je. Als je eigenlijk allebei aan een gelijkspeel ding zet, dan zou je toch in ieder geval allebei een uur lang proberen om maar op voorsprong te komen. Om dan tot de conclusie te komen dat als dat niet lukt, dat er andere wetten gaan gelden. Maar voorlopig is het een gewone, normale wedstrijd. Met dus aan beide kanten behoorlijk wat mogelijkheden. gehad ook. Koems aan de bal voor Heerenveen in de middencirkel. Krijgt bezoek van Elma, die draait weg naar de zijkant. Dan krijgt de Gouwleeuw de bal, die kan hem aannemen. En eigenlijk in alle rust pasen, maar doet het dan heel slecht. Levert zomaar in bij Vlaar. Vlaar naar Klaasie, Klaasie kijkt om zich heen. Doet een paar driftige passjes, geeft de bal naar de buitenkant mee aan de Leerdam. Die hem op zijn werd inleveren bij Cabral. Zo is Feyenoord eigenlijk in 3-4 seconden de hele helft overgestoken. Cabral draait naar binnen. Dat betekent dat er aan de buitenkant nu voor Leerdam de ruimte ontstaat om door te lopen. Dat gebeurt. Die krijgt de bal. De paas komt ook het strafrogebied binnen. Heeren verdedigers kijken elkaar aan. Maar uiteindelijk is het toch Jan Maat, noodopede hij. Die de bal vervolgens weer wegtrapt. En zo kan Heerenveen weer een aan aanvallen gaan denken. Want Assaidi heeft de bal weer trouwens van de middenlijn. Moet dus langs Leerdam die weer op de weg terug is, durft dat eigenlijk niet Dan dus Schiet dan de bal via Cabral over de zijlijn. Zodat er een ingooi gaat volgen voor de Vriezen. En dat gebeurt dus in de fase in de wedstrijd waarin het 0-0 is na 18 minuten, en waarin zoals gezegd beide ploegen toch in ieder geval voorlopig de indruk werken erg gewoon om een normaal duel van te willen maken. Breugel gooit, Breugel gooit terug. Dat doet hij in de richting van Zomer. Zomer, eh, paas breed naar Gauleau. En Feyenoord wacht dan af. Heeft eh, nog één aanvaller nu op de helft van Hirre Veen staan. Dat is Schaken. Die vricht wat storend werk. Krijgt nu wel hulp ook van Bakal. Maar Hirre Veen eh, speelt daar. Nou ja, eventjes stand toch wel aardig onderuit. Verspeelt nu in de middencirkel wel de bal. En dan geven we meteen een schitterende de paas naar Cabral. Die dan met zijn hakken op de bal gaat staan. Toch nog kan schieten. Maar de bal in de handen schiet van Noordveld. Kansje voor Feyenoord. John Lammers van Excelsior klonk strijdbaar, maar is er iets van te merken in de wedstrijd tegen PSV, Hevert? Nou, bij die stand 0-1 in het voordeel dus van PSV Na 20 minuten is PSV wel de baas. Maar echt overtuigend is het niet. Twee uitvalletjes hebben we gezien van Excelsior. Eén aardige kans van Jason Oost en een mogelijkheid voor Tim Vinken. Maar dat is het dan ook wel. PSV in balbezit. Bal bij Labiat die zijn laatste wedstrijd speelt voor PSV. Gaat naar Lissabon, naar Sporting Club de Portugal. Bouma dan weer naar Labiat in de middencirkel kijkt. Excelsior zakt helemaal in, houdt de linies kort op elkaar. Dat wilden Lammers ook. Gegroepeerd voetballen en als het mogelijk is eruit. Dat is dus een paar keer gebeurd. Maar nog niet echt dreigend genoeg voor een ploeg die zoveel moeite heeft om doelpunten te maken. Die wel aardig kan voetballen. Maar ja, doelpunten die beslissen nou eenmaal de wedstrijd. Bal gespeeld in de richting van Jason Oost. Verliest het duel van Marcello. Hutchinson dan allemaal nog op de helft van Excelsior. En dan is Mertens gevaarlijk aan de rechterkant. Maar hij wordt goed verdedigd door Bart Schenkeveld. De PSV is denken aan een hoekschop. Maar het wordt op advies van de assistent schijfwebber een doeltrap voor Wesley de Ruiter. De doelman van Excelsior dat dus achter staat met 1-0 tegen PSV. Axel ja, is op achterstand. De Graafschap gelijk bij Ado, Richard. Dus ze kunnen redelijk rustig ademen op dit moment. Ja, ja, ja zeker. Gunstig dus inderdaad voor de Graafschap. En dan ook nog zo'n cadeautje van de Slovene Rado Zalvojevic. Binnen een kwartier dus twee goals hier in Den Haag. 1-0 werd het door Vicento. En zojuist dus 1-1. Een voorzet van El Hassanoui. Er stond eigenlijk geen enkele speler van de Graafschap in de buurt. En met een hele spectaculaire kopbal verschalkt Rado Zalvojevic zijn eigen keeper Coutinho. En de stand 1-1 staat nog steeds op het bord Graafschap weinig afgedwongen tot nu toe. Den Haag is iets sterker in dit duel tot nu toe. Jan-Paul Sijs overigens is bij de Graafschap in de ploeg gekomen. Ted van der Pavert raakte al vrij snel in deze wedstrijd geblesseerd... na een botsing met Omeruo, de centrale verdediger van Den Haag. En Sijs, die op de bank dus moest beginnen, geboren en getogen in Den Haag... speelde hier ook acht jaar en hij misschien wel bezig... met zijn laatste eredivisiewedstrijd voor de Graafschap. Want Sijs maakte afgelopen donderdag bekend dat hij stopt met betaald voetbal. Even speelt de bal nu terug. Dat doet hij keurig naar Yves de Winter. En dus weer wat rust voor de Graafschap. 1-1 in Den Haag in deze wedstrijd. En dus weinig aan de hand voor de Achterhoekers. In Alkmaar, AZFC Groningen en die houdt kamp. Een beetje saaie wedstrijd tussen twee ploegen. Die snakken naar het eind van de competitie. En AZ wil zo graag die na-competitie ontlopen. Want het ja, heeft er altijd zo goed voorgestaan En maakt zich daarvoor toch wel wat uh, zorgen. Balbezit voor Elm. 0-0 de stand. Na 22,5 minuut spelen. Kwart wedstrijd gehad. Roetbundson krijgt de bal niet onder controle. Nee, AZ speelt niet goed. En Groningen geen schim meer van de ploeg. Die ik uh, eerder dit seizoen met 6-0 van Feyenoord zag winnen. Uh, probeert het wel af en toe. Maar één kansje hebben we gezien. Dat was... Een de kans voor AZ via Holmen die in een, na een goede counter de bal in het Het schoot. Nu de inborp voor FC Groningen via Burnett. Burnett speelt de bal dan naar Spar of naar Pedersen. Gaat de bal naar Texera. Texera, aardige voetballer, maar ook weer niet de grote die je verwacht bij FC Groningen. Raakt de bal kwijt, gaat de bal naar voren. Maar ook weer slordig van AZ. Nee, het is niet verheffend. Het is niet leuk om naar te kijken volgens nog in een koud stadion. Waar het publiek stil is. Want het staat na 23 minuten 0-0 bij AZ Groningen. En 0-0 staat er voor. Volgens mij ook bij jou, Frank Wielaert, is het verheffend, VVV Twente? Nee, het is niet verheffend, het is eenrichtingsverkeer. Het is vooral een gedultoefening uh, voor uh, Twente dat veel balbezit heeft... maar, maar spaarzaam een kansje weet te creëren. Het is alweer een aantal minuten geleden dat er zo'n kans kwam uit een vrije trap... halverwege de helft van VVV, de bal op het hoofd van uh, Vergeplaats. Die stond op vier meter van de goal van Gentenaar. helemaal vrij... besloot de bal toch nog breed te leggen uh, naast hem op uh, plat. en die miste uiteindelijk uh, de kans. We gaan naar Richard. Ado Den Haag opnieuw op voorsprong. Het is 2-1 geworden. Doelpunt van Lex Immers. En een enorme fout van de keeper van de Graafschap, Yves de Winter. Dat overkomt hem niet vaak. Immers profiteert daar dankbaar van en schiet de bal in het lege doel. Nog eens kijken wat eraan vooraf gaat. Het is Kaak die de bal terugspeelt naar de Winter. Die wil vervolgens vormgoer inspelen. Doet dat heel ongelukkig. De bal komt in de voeten van de Winter. Die omspeelt uh, de keeper van de Graafschap. En zo is het dus weer 2-1. Een voorsprong voor Aardo Den Haag. De meest besproken wedstrijd van deze zondag. Heerenveen tegen Feyenoord. Het lijkt alsof beide ploegen willen, Bas Tichler. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Het is 0-0 na 23 minuten. De laatste minuut is Heerenveen wat sterker geweest. Er is wat uh, dreiging geweest. Niet zozeer dat dat nou uitgespeelde kans heeft opgeleverd. Maar Feyenoord moest wat terug. En heeft uh, een paar keer Asaidi zien komen. Met name hij bedrijven vanaf de linkerkant. Het is gek genoeg bij Heerenveen ook een van de meest nonchalante spelers vandaag. Een paar merkwaardige paasjes alweer gezien. Zomaar bij de tegenstander ingeleverd. Maar als hij hier langs is, is hij hier ook langs. Juricic nu aangespeeld in de middencirkel. Krijgt het gezelschap van El Amadi. Er is hij blijkbaar niet van gediend. Want speelt de bal terug naar Gouwenleeuw. Gouwenleeuw opent naar Dos, die dan halverwege de helft opduikt. Met dat masker dus nog altijd. Juricic, paast naar de rechterkant. Daar is Janmaat gestart. Klaas moet mee terug. Klaas zit ertussen. En kan dan de bal, als hij een beetje geluk heeft, nog binnenhouden ook. Dat lukt net tenminste. Hij voorkomt een corner. Maar loopt hem dan wel bij de zijlijn eroverheen. Dat levert Herenveen dan nog een ingooi op. En zo kan het elftal van uh, Ron Jans. Zoals eigenlijk al de laatste 10 minuten. Maar ongeveer blijven staan op de helft van Feyenoord. Want daar gebeurt het dan toch al eigenlijk een tijdje. 0-0 stand. Jan Maat gooit. Dat is een goede ingooi naar Elm die de bal in het strafgebied aanneemt. Maar dan meteen moet doorlopen eigenlijk. De bal binnenhoudt. Dan komt er een voorzet van Jan Maat. Voor wie zijn voeten komt die Breuer die durft niet te schieten. Die durft niks. En dan schiet Elm. En die schiet hem erin. Nee! Op de paal! Feyenoord gered door de paal. En misschien ook nog door de vingertoppen van Mulder. En we gaan hier snel weg. want we gaan kijken bij Richard. Weer een doelpunt en het is de graafschap dat voor de tweede keer op gelijke hoogte komt. Een goal van Michael De Leeuw die dat uitstekend doet. Naar binnen gaat hij en dan in de lange hoek laag binnengeschoten. Coutinho geen kans. Prima actie van Michael De Leeuw. 2-2 en wij gaan snel naar Indy Houtkamp. Waar AZ op voorstel is gekomen. Een lange aanval van de thuisploeg komt uiteindelijk voor de voeten terecht van Erik Valkenburg. Een van de spelers die de basisplaats heeft gekregen bij wat blessures van AZ. En hij schuift de bal onder keeper Luciano van FC Groningen door. Dus na 26 minuten staat AZ 1-0 voor tegen FC Groningen. Twente, uh, ja, Ik weet met deze standen dat het steeds lastiger gaat worden bij VVV, van Wiela. Ja, dan moet het ook nog zelf op voorsprong zien te komen. Na uh, 25 minuten voetballen nog altijd 0-0. Uh, en met die voorsprong voor AZ uh, is het vooral uh, zaak nu om, zou je kunnen zeggen, zo lief mogelijk te zijn voor uh, VVV. Om via die Fair Play Cup nog iets te kunnen doen. Douglas, heeft is uh, schop tegen het hoofd gekregen. Is nu boos op uh, de tegenstander die dat uh, op zich geweten heeft. Die ligt er overigens gewoon nog in het... Uh, Doelgebied bij Michailov zelf ook geblesseerd geraakt bij het omvallen. Douglas, uh, inmiddels ook tegen de grond gegaan. Forstermans is volgens mij degene die de uh, trap uitdeelde. Die wilde de bal omhalen, terwijl Douglas dacht te gaan koppen uh, bij uh, een aanval van uh, VVV. Zo is het inderdaad gebeurd. Douglas daarbij geraakt. Die wordt nu verzorgd. Hetzelfde geldt ook voor Forstermans. Ja, bij Twente, zolang AZ voorstaat, kun je winnen wat je wilt. Maar blijf je gewoon zesde. Dan zul je dus moeten zorgen dat je het liefste jongetje van de klas bent. En de Fair Play Cup uiteindelijk uh, gaat winnen. En uh, dat is dan het enige wat op dit moment... De NSGD'ers te doen staat na 25 minuten in Venlo 0-0 nog. We melden u dat het NOS-journaal ja, ja. van drie uur is uitgesteld tot in de rust van de wedstrijden. PSV virtueel tweede en dat heeft consequenties voor Herakles tegen NEC. Henk Ja, ik kijk even naar, naar, naar dit veld. Van het besluit van Sigum tot een strafschop. Jawel, Van Sigum die besluit om een strafschop En uh, Zeefeuille werd neergelegd in het 16 meter gebied Dan heeft Sjeuner de bal al opgepakt. Nou, die kan hij nog een doelpunt scoren in zijn laatste uh, competitiewedstrijd van de NEC. U weet het allemaal, hij gaat naar, uh, naar Ajax, gaat hij vertrekken. En dit is dan de kant voor de NEC om op een voorsprong te komen. We hebben ongeveer uh, gevoetbald 32, 33 minuten. Memorabele momenten heb ik tot dusver niet gezien. Schöner neemt zijn aandoop, Pas op de lijn. En heel kalm scoort NEC 1-0. Nec moet in elk geval deze wedstrijd winnen, wil dus nog een kansje maken op de play-offs. En ik zal het niet al te ingewikkeld maken, maar er moet RKC in elk geval verliezen. Dat is de situatie hier in Almelo. 1-0 voor NEC door de minutenstraalschop van Schöneu. Ja, het kan ook nog. Als Roda weer verliest en dan PSV weer tweede wordt... er zitten allerlei varianten in het vat, zeg maar. Roda Utrecht in ieder geval doet er toe, beopvalt het dat? Jazeker, en uh, bijna een kans voor Roda, maar de voorzet van de Lorsje is niet goed. Jonker was uh, voor het doel, maar krijgt de bal niet. Maar nu Ramsey naar Malky. Ramsey uh, wordt dan uh, neergehaald. Zo lijkt het op de rand 16, maar scheidsrechter Blom laat het doorspelen. En uh, laat dan nog een keer doorspelen naar een bodycheck uh, van Vormer. 0-0 nog de stand en Utrecht eigenlijk de betere in het eerste half uur. Met een paar aardige kansen voor Duplan. Een schot naast en een schot dat geblokt werd. Rand 16 door Vukovic. En ook Kernt was nog een keer gevaarlijk met een schot. Maar toen redde doelman Proes. Uitstekend de tweede keeper van Roda die nog steeds de geschorste kiescheck vervangt. Nu Roda in de aanval over de linkerkant. Maar het paasje van Vormer is niet goed. Maar die tussenstand in Almelo is... Een